Joek het eerst eraan met het NOS-journaal. De VVD is volgens minister Schippers waarschijnlijk moedwillig beschadigd... in de aanloop naar de Statenverkiezingen. Schippers, die ook lid is van het campagne-team, noemt het in de Telegraaf wel heel toevallig... dat er achter elkaar drie affaires waren. De minister zegt niet te weten wie er achter de beschadigingen zit. De VVD kwam in het nieuws met de bonnetjesaffaire... waardoor minister Opstelten en staatssecretaris Steven moesten vertrekken. Een Kamerlid dat aftrad wegens onterechte declaraties... en lekken bij een burgemeestersbenoeming. De VN vreest voor de levens van tientallen bewoners... van de eilandengroep Vanuatu in de Grote Oceaan. Die werd gisteren getroffen door orkaan Pam. Het officiële dodental staat op acht... maar volgens onbevestigde berichten zijn er al 44 slachtoffers... De verwoesting is enorm. Er is dringend behoefte aan medische hulp, huisvesting, voedsel en water. Een grote brand heeft een taxi- en bergingsbedrijf in de Betrixhaven in Maastricht verwoest. Veel taxis en takelwagens gingen in vlammen op, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden op het industrieterrein. De brand brak rond half vier vannacht uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Formule 1-coureur Giro van der Garde en de Renstal Sauber Zauber hebben een schikking getroffen. Daarmee is een einde gekomen aan hun juridische strijd. Van der Garde eiste van Zauber dat hij dit seizoen een stoeltje zou krijgen bij de Zwitsers. De rechter gaf hem daarin gelijk. Wat de getroffen schikking inhoudt is onduidelijk. Van der Garde rijdt in ieder geval dit weekend niet in Melbourne. Volgende week praten Van der Garde en Zauber verder over een oplossing. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Melbourne op de twaalfde plaats. De jongste Formule 1-coureur ooit zette in de eerste kwalificatie de vierde tijd neer. Maar in de volgende sessie kwam hij niet verder dan de twaalfde plek. De pole position in Melbourne is voor Lewis Hamilton. Het weer dan nog. Vanochtend eerst zon. Later vanuit het noordoosten en oosten meer bewolking en wat motregen. Het wordt een graad of zeven. Ook morgen kan het licht regenen. Soms is er wat zon. Het wordt dan maximaal negen graden.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 Met, met nu. nu, Toebak Leeft. Het wordt met het uur gegot of bijna op hier. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolande, Wilco en Marcus. Hallo, how Open the door. I'm sorry, babe. I'm afraid I can't do that. Take it back, that's what she said. The mind will make, will make you pay. ...break metal van Ninja Ninja. Er dus een andere plaat gehad. Sunshine, dat is een hele grote geworden. Dit vond ik iets beter eigenlijk. We weer wat kung fu films zitten kijken. Volgens mij, Kill Bill kwam ik in, want mijn vrouw is daar nogal gek van. Ik vind echt... die films van... Die kung Quentin... fu films? Ja, kung fu films. Kung fu. Weet je wel echt uh, films ja, ik weet uh, Kill Bill. En dit was Kill Bill 1, volgens mij, heb ik heb al zo vaak op de televisie geweest. En dan wordt het uitgezonden op Nederland. 3. Ja, kom op zeg. Dat is toch geen cultuur? Wil ik wil ook mijn plastic geld niet aan eh, kwijt zijn. Maar goed, eh, zover eh, dus dit Ginger eh, uh, Ninja, Ninja, wat ook een beetje gaat over Kung Fu. Het is eh, de zaterdagmorgen, het is vandaag 14 maart. En wat is er allemaal gebeurd op 14 mei? Eh, maart, sorry. Ja, maart. Ma we het dan ma over 14 ma mei hebben? Ja, oké, okay. 14 maart. Nou, wat ik heel leuk vind, is vandaag Pi-dag. Pi? Ja, en Pi, dat is net dus, ja, een nee, taart gemaakt. Ja. Ja. En Pi is natuurlijk dat getal dat uh, heel wiskundig is en dat uh, altijd gebruikt wordt... met de omtrek van een cirkel of zo, hè? Ja, ja ik kwadraat R, dus, dus r is, de straal, de straal. is de straal van de... de R-kwadraat is de 3,14, maar er staan echt enorm veel cijfers achter de comma. En uh, ja, ze hebben dus een speciale pi-benaderingsdag. Ja. En het wordt echt op verschillende wiskundeafdelingen van universiteiten... wordt er echt op die dag iedere keer gevierd. En uh, omdat ook op de data 14 maart geschreven wordt als 3-14... En de driecijferige code ook de benadering is voor tt 314 pi Dus dat is wel heel grappig. Echt, echt een, en, uh, een freaky ding dit, hè? Ja, het echt is een, een nerdy ding. ding. Maar Ik het is, denk, dat is gewoon een cijfer. Hoe ja, was het ook alweer zo van en andere mensen gaan er een feest van maken? Ja, en ook van, uh, het wordt ook gevierd met het eten van taart. Want in het Engels heet het pie. Ja. En ook de letter pie wordt door de Engelsen zo uitgespreken. Of pizza. oké okay, nou. ja, Leuk, genoeg over de pie. Ja, precies het is uh, vandaag in uh, 1910 is de grootste olievlek in de geschiedenis ontstaan. Een blown-out noemen ze dat. Dat was bij een uh, oliebron in uh, kern, uh, kern uh, County... En uh, dat was toen met drukventielen die toen niet helemaal goed waren in uh, 1910. Dus uiteindelijk kwam er een blow-out. En de zijkant ging het, er kwam er een gigantische oliefontein tevoorschijn. En uiteindelijk is er 9,4 miljoen vaten zijn er uitgespoten. Dus dat is een bizarre hoeveelheid olie wat daar gelekt is. En uiteindelijk heeft het uh, 18 maanden geduurd om die olieflek om dit ding te sluiten. En uiteindelijk de olievlek op te ruimen. Ze hebben nog maar 40% van die olie... hebben ze kunnen uh, hergebruiken. hergebruiken. Dus de rest ja. is, dat is een gigantische bende daar de gewoon. Het is Moeder voor moeder aarde. Nou, dat was in uh, 1910. Een blown-out. Okay. In ja? 2003 wordt op deze dag... de Westerschelde-tunnel geopend. Uh, de 6,6 kilometer lange tunnel... Uh, ja, zorgt ervoor dat uh, de veerdienst... opgeheven moet worden. En uh, ja, hij... Uh, uh, kijken. Ja? Wat wou ik nou zeggen? Ja. Nou, dat. Oké, okay. nou, er was gijzeling provinciehuis in Assin nee, in 1978. De daders waren drie militante Zuid-Molukkers. En die wilden namelijk met deze actie. Uh, wilden ze dus andere uh, Molukkers vrij zien te krijgen die eerder al een gijzeling hadden gedaan. En dit was vrij gewelddadig, want namelijk de eerste dag dat het gebeurde met alle man voor het raam, werd hij uh, geliquideerd. Dus hadden ze, we moeten snel uh, actie ondernemen. En een half uur nadat uh, de ultimaten was verstreken... Uh, op deze 14 maart, hebben ze dus uh, via een kelder zijn ze binnengekomen... en hebben ze dus de boel kunnen, uh, uh, noem je dat... Um, kunnen uh, naar sussen niet, maar uh, kunnen overvallen. En uiteindelijk zijn er wel een aantal mensen uh, gewond geraakt. En uh, ja, dus uh, nou ja, goed. Het, het is redelijk goed afgelopen. Er zijn wel een paar mensen overleden aan deze actie... Ja, het waren, in 2004 werd Boris Yeltsin weer gekozen. Nee, niet, niet weer. Ik heb het over Poetin. Die wordt ja. weer gekozen. En hij is voor de tweede keer, maar dat is 2004. En hij is gewoon nog steeds daar aan de macht. En uh, hij is tussen 2000 gekomen na Boris Yeltsin. Dus hij zit dus gewoon nu al 15 jaar. Zit hij daar uh, de boel te bestieren daar. Hè? Ja, en... en het stond ook heel, heel opvallend was ook al dat er een, een, een, een, iemand die ook kandidaat was gesteld. Te verdween ongeveer een maand voor de verkiezingen en dook vijf dagen later weer op in Londen. Hij zei ontvoerd te zijn, gefotografeerd in de compromitterende situaties. Oh, het zijn inderdaad allemaal van die aparte dingen weer. Dat ik denk van ja, dit is net film. Ja, en uh, momenteel is Poetin dus al een week zoek. En waar is hij? Uh, het schijnt dat, dat hij nog weer een vrouwtje heeft uh, bezwangerd. Een ex uh, ex-turnster. En uh, nou ja, goed, dus, hij zou ook ziek wel, kunnen zijn. Het is wel leuk. Die, Heel leuker dan kunnen zijn. Die ligt dan in... Uh, die kan wel een aparte standjes maar aanhouden. Ja, ja precies. Oh. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, sorry. Uh, sorry. <laughs> Nog andere dingen of kunnen door ja, ja. de, de, de, de jaren? In, uh, in 1939 uh, uh, uh, wordt gesteund door Hitler de, uh, roept de Slo Slovaakse separatisten de onafhankelijkheid uh, uit over Slowakije. Oké. Okay. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat uh, dit de eerste fals staat, fa sorry, vasaal staat van uh, Nazi Duitsland wordt. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Wie zijn er vandaag jarig? Wie zijn er vandaag jarig? Wat is jarig? Het <coughs> is jarig Vertel. Ik heb wel een leuke, want in 1804, jongens trouwens senior... Oh ja. ...is geboren. Ik zag nou, de, de Weense Walsen, hè. Dat zijn de vader van de Weense Walsen. Dat is toch wel uh, een belangrijk persoon geweest. Ja, zeker. En degene die vandaag jarig is, is Albert Einstein... En uh, ja, van de relativiteits, relativiteitstheorie is de ook. leg hem even uit. Oh nee. mijn god, daar ga ik echt niet aan beginnen. Kun je misschien een link zetten op de website? Over Albert Einstein, dan kan je zelf even kijken. Uh, ik weet dat hij heel goed viool kon spelen, dat weet ik. Ja. En uh, uiteindelijk is hij uh, gevlucht naar Amerika... en heeft nu ook gewerkt aan de atoombom. Uh, ja. Daar is hij later niet echt heel trots op geweest... maar had zoals je anders valt het in de handen van de Duitsers. Dat moet in ieder geval niet. En hij heeft geleefd tot uh, 1955... Ja, hij had tenminste zo'n verhaal had ik een keer gehoord dat hij uh, iets van uh, een of andere SOA had. Die dan, oh. als, je, als je die niet behandelt, dan gaat hij je hersenen aantasten. Oh. Waardoor die in zijn laatste levensjaren zeg maar, een beetje begon te hallucineren. Oké. Okay. Ja, iedereen denkt misschien ook wel dat het bezwanger is door zo'n prachtige uh, expert. Zo uh, oh. Maar het is misschien in zijn geval niet zo handig. Zo hey, prachtig was hij. Hij heeft geloof ik één buiten-echtel kind had hij, uh, heeft hij verwekt. En uh, goed. Dat was in de tijd, dat, ja, dat kon je niet zeg maar zo met een vrouw in de bed gaan en daar een, een kind bij verwekken. Dat was echt uit een boze. het kon helemaal niet. Degene die ook vandaag jarig was, is Paul Huff. En Paul Huff is uh, een bekende fotograaf die echt heel veel bekende mensen heeft gefotografeerd. En hij leefde tot 2002. En hij was geboren in 1924. Ja, mensen ja. meerjarigen? Ja, Billy Crystal, Amerikaanse acteur. Oh ja. En die ken, ken je toch wel, hè? Ja, ja, ja. Zo'n ja. apart figuur en die had echt van die hele grappige films, had hij ook. Noem ze een paar bekende? Nou ja, hij begon eigenlijk wel uh, met Analyze This. Dat was toen met uh, Robin Williams. Analyze This. En toen was hij uh, gewoon uh, een persoon. En die Robin Williams was dan uh, zo'n hele foute maffia-figuur. Oh nee, nee, het was De Niro was de het. De Niro, Robin De Niro was het, ja. Ja, ja en oh. City Slickers was ook heel bekend. En When Harry Met Sally. Oh ja. Dat soort films allemaal. Degene die vandaag ook jarig is, en hoort dit bij: And I call your name, Michael Kane. Je hebt precies Michael Kane, ja, hij is ja, ja. vandaag jarig. En hij wordt, even kijken hoe oud hij wordt eigenlijk... Hij is geboren in 1933, hij wordt dus 82, bizar gewoon... En als je kijkt naar wat voor films hij allemaal gespeeld heeft... Dat is echt een, een lijst, jongen... Dat is het laatste film wat hij gespeeld heeft, laten we die gewoon even bijpakken. Is in 2014, en dat is Kingsman, The Secret Service... En daarvoor had hij onder andere een film, uh, Interstellar... En daar was hij professor Brandt... En hij uh, is begonnen in 19, ik kijk de hele lijst even terug... Dat was natuurlijk in 1956, daar was die soldaat Lockhart. Hij is pas echt een beetje doorgebroken in 1963 met een, uh, een film... Ja, je hebt echt een lijst ook gewoon dat je denkt, wauw man, bizar gewoon. Nou, ik zie er even gaan niet tussen staan. Nee, ja, sorry, Michael Caine, dus vandaag okay. uh, 82 geworden. Ja, en in ook... 1978 geboren Pieter van de Hogeband. Ja. De, de, de zwemmer en uh, olympisch kampioen in 2000 en 2004. Dus ik weet niet wat hij tegenwoordig eigenlijk doet. En eh, vandaag is ook prins Albert van Monaco jarig. Hij is van 1958, want dus hij wordt 57. Wordt die. Ik hey. vind hem altijd zo oud lijken. Dan denk ik van, oh, hij is zeven, voor drie jaar ouder dan ik. 57? Nee, dat valt allemaal wel ja, mee. Ik vind, ja. Degene die ook jarig is, is... Doe even een gokkie. Hey, uh, iemand uit de sportwereld? Ja. Uh, nee. Mark Space. Nee. Uh, oh, nog morgen eens maar. Nee. Ik, zou, ik zag hem laatst in Het is vandaag Quincy Jones dag. Hij is oh. ook vandaag 82 geworden. Hij is uh, jazzmuzikant En uiteindelijk heeft hij nu ook heel veel mensen geproduceerd. Hij, is, uh, hij heeft de mensen grootgebracht zoals Diana Washington. Lionel Hampton. Michael Jackson. Dizzy Gillespie, Michael Dieke Jackson best. ook? Michael Jackson ook. Weet je wel. Oh. Ja. Hij heeft heel veel dingen voor geproduceerd. Maar hij heeft ook deze muziek gemaakt voor Langs de Lijn. En dat kwam uit een film vandaan. Nou, het swingt en, wel. Het swingt de pan uit. En hij heeft meer van dat ze leuke muziekjes gemaakt. Heerlijk. Heel veel disjookies gebruiken als achtergrondmuziek. Dus Quincy Jones. En uh, nou ja, hij woont nog steeds in Chicago, Amerika. Oké. Nee. Meer mensen die jarig zijn? Of ja, kunnen we het uh, hier belaten? Ik denk dat, het, uh, dat we een heleboel gehad hebben nu. Oh, even nog een belangrijke die vandaag jarig is. Is Sars Grey. Ja, even voor de mannen onder ons. Ja, Van wie? het eens dus even, van This wie is dat? Uh, Shade of Grey, is dat? Nou, ja, klopt. Zij is actief. Uh, zij is een pornoster. Oh. Dus, en zij is geboren in 1988. En uh, zij heeft niet alleen maar pornofilms gemaakt. Tegen, ga, of, ik ga er wel even googlen. Ja, ik gaat haar wel even googlen. Sa -Sash -Gray? Gray? S -S Sasha. Grey. Sasha Gray, Grey. Zo moet je Ik weet niet of haar echte naam is. Oh, ja, dat is wel een mooie naam. Uh, Marina Anne Hantis is haar echte naam, verschillend. En uh, ze, ze heeft heel veel films gemaakt. Dus ze doet niet alleen maar porno, maar ze doet ook best wel andere dingen. Dus het is niet alleen maar een, uh, een bimbootje, zeg maar. Goed, tot zover de verjaardag en de overzicht van uh, de dingen die gebeuren op uh, 17, nee, 14 maart door de jaar heen. Tijd voor muziek op die zender. Ja. Soco. En wie draagt de broek eigenlijk bij jou thuis wel? Who wears the pants now? mee wakker te worden, Soko. Het is echt, uh... oh man. Sascha, hou ze op, hou ze op. Hou ze op, gek, man. Ja, even te kijken naar een stukje van uh, Sasha Gray, Sascha, nee, Sasha. Dan ben ik even naam Sasha Grey. Gray, ja. Sasha Gray, die jarig is, is dus namelijk uh, zit in, uh, in de porno-scene. Uh, ze is vandaag 88, ik weet niet, 88, 88, 88. <laughs> nou, die film zul ik dan niet meer zien. Dat hoeft dan niet meer, hè. Daar zijn we een beetje klaar mee. Maar goed, het is de zaterdagmorgen en uh, wij houden ons bezig met wat? Ja. Yes! Nou, vertel. Yes! Nou, ik heb hier wel een heel uh, spannend bericht in. Oh, het staat vertel. gewoon voor op het Haarlemse Dagblad. Dat het is medici voor het eerst gelukt om met succes een penis te transplanteren. Ik uh, hoorde het zo van een uh, team. Althans, teams, ja. dat claimde de Zuid-Afrikaanse Universiteit van Stellenbosch... en het ziekenhuis uit Kaapstad. De chirurgen zetten afgelopen december de penis aan bij een 21-jarige man. En daar we... hadden ze hem uh, afgehaald? Vandaan, ja, dat weet ik niet. Oh, wat... Maar het lichaamsdeel herstelde, herstelde verlegels, denk ik, van hem was... en kan weer van alles wat uh, normaal van een mannelijk geslachtdeel mag worden verwacht. Yeah. En volgens de medici was het nog nooit gelukt. Er werd wel eerder een penis getransporteerd... maar dit is de eerste keer dat het ook op lange termijn werkt. Hij raakte zijn penis drie jaar geleden kwijt door een amputatie... en er was noodzakelijk naar complicaties... die weer het gevolg waren van een traditionele besnijdenis. En dat schijnt vrij vaak voor te komen in Zuid-Afrika. Jaarlijks raken 250 mannen hun geslachtstel kwijt... na dergelijke besnijdenissen. Mm -hmm. Goed. En toch maar doorgaan mee, hè, jongen? Ja, natuurlijk. Wat maar weer af. Oh, volgens mij hebben jullie gelijk van. Oeh. oeh. Je oeh. voelt het erbij, hè? Er gaat een beetje pijn onder in mijn buik. Zo'n zo zo knoop komt daarin, zeg maar. Oeh. Mark is meteen helemaal uit het veld geslagen. Ja. Goed. Nee, ik. Ja. Ja. Ik, zie, ik zie hier nog een ja. hoogtepunt. De oeh is gevangen. Ja, dat klopt. De terre oeh. Oh, dat is jammer. De, de echte. Uh, en ik dacht. Ja, oeh. ik snap het wel hij is gevangen. Ik weet niet wat er precies mee gedaan is. Maar uh, hij is, uh, is hij, uh, zeg maar... Nou, dat ik, mag ik, niet, hè? Nee, sowieso oehoes mag je voor mij niet afknallen. Maar nee. uh, ik denk dat ze die in een dierentuin uh, de terror oehoes... Ja, ze twijfelen is, uh... nog of ze hem in gevangenschap gaan houden of in het wild gaan uitzetten. Ik zou dat niet meer doen. Nee, maar jij gaat zo uit beschermd, hè. Een beschermd, als je een beschermd diersoort bent in Nederland, dan mag, mag je heel ver gaan, hoor. Ja, maar ze zijn in permanent echt helemaal zo. Van, bij de bakker vlogen de oehoege gebakjes over de toonbank. Het is echt een hype geworden en speciaal gelabeld Oehoe Beer was deze week binnen 24 uur uitverkocht. uitverkocht. Geweldig hè? Ja. Ja, en uh, 21 maart uh, is de grote dag. Dan wordt er een nieuw pretpark geopend in, uh, in Nederland. Ja? Het is een. Uh, Oehoe Park? Nee. Oh. <laughs> het <een> is. Uh, <lacht> um, park. Het, het park heet uh, Jumbo. Ja? En uh, het uh, is Jumbo? een. Uh, Jumble? Ja. Okay. En het, uh, het is een, uh, een virtual reality pretpark. Oh. De eerste ter wereld. Yeah. Uh, het maakt heel veel gebruik van 3D projectoren, uh, achtbanen... waar je uh, ook met, uh, hoe heet het, uh, ja, allemaal projecties en uh, 4D effecten uh, krijgt. Dus het is, uh, het, is ja, het pretpark 2.0. Ik uh, ga even een dingetje op de Facebookpagina posten. Ik, ik kan me nog niks van voorstellen. Ik heb me nog wel. Ik heb wel ooit zo'n. Zo de, de, de, noem je zo'n die op die, de, opgehad. De Oculus. Ja. De Oculus heb ik wel altijd op gehad. En daar heb ik ook wel. Op uh, Achtbaan heb ik daarin gezeten. Dat vond ik toch wel apart. Je kreeg niks. Geen last van je maag. Maar je had wel echt idee dat je heel hoog zat. En uh, ja, ik moet nog steeds kijken of ik dit ding ergens kan aanschaffen. Ik vond het echt een gigantische belevenis. Je hebt er nu ook andere uh, leveranciers. Je hebt er nu heel veel leveranciers. Okay. en dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik heb een paar cliënten die zitten in een rolstoel. Zouden nooit een achtbaan kunnen vanwege een uh, beperkende rolstoel. Die vindt, oh, het zou toch wel geweldig zijn om voor hun zo'n Oculus bril aan te schaffen. Dat ze het toch een beetje kunnen ervaren, dat soort dingen. Waar ze no normaal nooit komen, zeg maar. Nou, straks uh, onder andere de Zandvoortse berichten nog. Maar eerst even een in muziek. Jawel. Sven Hammond, waar gisteren in de wereld draait door... En wij daar een ander rukje van de cd. Dat heet Empire. Dat is ook weer niet. Maar het is een, een Nederlands beentje. Sven Hammond. Ik draaide het vorige week ook. Toen had ik geen idee dat het een Nederlands beentje was. Maar dan verschijnt dat zomaar in de wereldrij door. En denk ik van, hé hey, grappig dit beentje. Dit Sven Hammond. Er is het Empire in de zaterdagmorgen. Leuke plaat. Goed om even te draaien. Gewoon. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Huh? Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Het is geen deal dit hoor. Dat, is, dat betaal ik gewoon zelf dit. Ik heb helemaal geen deals afgesloten. Heb je dat weet, uh, meneer Teven? Nou, Zo'n deal wil ik wel maken. Zo'n nou. deal, ja? Oké, okay. Het is uh, zaterdagmorgen en tijd voor de Zandvoortse berichten. Dames en heren, ik zit even te kijken. Begeleiding op afstand, regionaal instelling voor beschermd wonen... Kermeland, Amsterdam en, en Meerlanden zit er ook nog bij. Deze instelling is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen... van mensen met een psychiatrisch of psychologisch probleem. En uh, kwetsbaar zijn. En uh, maandag hebben ze, zijn ze gestart met een, met een proef. En dat... Digitale begeleiding op afstand. Ik heb zelf ook met verstandig kinderen Ik heb het gewerkt. En, uh... Kan je op afstand kan je werken gewoon? Het is veel lekkerder. Dan krijg je minder klappen ook. Ja. Nee, zonder gekheid. Ik bedoel, het, het, het, soms klinkt het als armoede. Dat je denkt van, oh ja, lekker makkelijk. Dan zit je in een kantoortje, heb je een paar van die schermen voor je. Nee, uh, doe dat zomaar. Ja, dat gaat zomaar doen. Je denkt van, hoef ik er niet heen? Weet je wel, het bespaart geld. Maar het zijn soms kleine probleempjes waar ze mee zitten. Hè? Op het avonds laat, en hebben ze een vraagje of voelen ze niet zo lekker. Dan bel ze in en dan kan je met je gezicht voor zo'n camera, kan je ze geruststellen. Of je moet ze aanwijzingen geven, bijvoorbeeld van, uh, hoe moest ik ook weer met tandenpoetsen beginnen? Was het nou rechts of links? Je hebt met dingen met ze doorgenomen. Dat kan je dus nou voor ik de camera beeld, goed doen. Het is en dan raak ik helemaal in de war. Nee, maar goed, ik vind het zelf... Het, het is wel geboren uit armoede. Omdat je, dat het tekort geldt om al, al die cliënten langs te gaan. Maar het heeft toch wel positieve puntjes ook. Omdat ze dan ook een stukje zelfstandigheid behouden... door toch een klein stukje achteruit te stappen. Goed, dus dat vind ik een, uh, wel iets goeds... dat ze daarmee zijn begonnen. Goed, andere dingen uit Zandvoort? Ja, tijdens de laatste missie van uh, Karel Doorman... Was, uh, uh, was er een uh, veilingsactie, Stop Ebola... Uh, het KNRM uh, station Zandvoort heeft ook uh, hier aan meegedaan. De veiling uh, van het uh, meemaken van een uh, oefening leverde 250 euro op voor uh, Giro 5-5. Dus uh, afgelopen zaterdag uh, had de bemanning van de KNRM tijdens de ge uh, gebruikelijke speciale oefening uh, deze speciale gast aan boord. Uh, de marine uit uh, Horn heeft uh, na eigen zeggen een uh, onvergetelijke ochtend gehad. Oké, okay. de marinier uit Sorry, de marinier uit de orde. Ja, oké. Okay. Ja, oh ja, leuk om even te kijken wat voor uh, een ander veldgebied, een ander werkgebied. Oké. Okay. Ja, morgen. Ja, uh, morgen. Nee, morgen. Volgende week zaterdag kunnen inwoners van Zandvoort tijdens de jaarlijkse compostdag tussen half tien en half één gratis compost afhalen bij de Remise. Wethouder Liesbeth Chalik zal meehelpen de zakken uit te delen. En uh, de gemeente Zandvoort en het afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden willen op deze manier Zandvoort het belonen voor het scheiden van een groente, fruit en tuinafval. En boven die mensen stimuleren om dit te blijven doen. En het gescheiden afval wordt verwerkt tot compost. En als je meer informatie wilt weten, zie ook www.compostdag.nl. Oké, okay, sinds deze week kunnen ook inwoners van Zandvoort een grof vuil brengen bij de Milieustraat van Bloemendaal. Het was mogelijk om vuil al te brengen naar Halem uh, en Heemsteden. nu kan het dus ook naar Bloemendaal. En dat geldt uh, voor het merendeel van de afvalstoffen. Uh, zonder verdere kosten kan je daar worden, worden afgegeven. Het was vroeger ook altijd een beetje onduidelijk van wat kan ik wel bij het grof vuil zitten en wat kon ik niet Je kan nu gewoon alles daar naartoe brengen. Het is gratis. En, uh, uh, nou ja, dat vind ik mooi. Ik ben zelf een grof. Ik ben zo'n zo morgenster die al het grof vuil langs gaat. En ik maak er geen troep van. Want ik krijg altijd van die mensen in van... Je maakt er geen troep van, hè? Nee, ik maak er geen troep van. Sommige mensen trekken alles uit elkaar, maar ik niet. En uh, ja, dat heb je hier dus niet meer in Zandvoort. dat alles weggebracht wordt. Ik vind het wel een gemis. Goed, nog meer dingen? Ja, nog even snel de evenementenagenda. Mocht je nou uh, niks te doen hebben vanavond... kun je naar de dansavond van dansschool uh, Dolderman... in Theater de Krocht, vanaf 8 uur. Uh, en morgen is er een classic concert... met uh, uh, of Trumpets of the Lord... Uh, in de kerk aanvang uh, 1500. uur. Oké. Okay. Ja, dat zijn uh, gospels en dat soort dingen. Ja. En uh, wat ik ook nog oh, wel wil oh. vertellen. D66 heeft een brief gestuurd aan het college van BMW. Van Zandvoort. Want er is een huis. En die staat, het is het huis van het Wester. Het staat aan het Westerkanaal hoek duizend meter pad. En dan denk je wat is dat? Maar dat is een huis. Dat staat er al sinds dus 1988. Nee sorry. 1888 eigenlijk. Ja. Ja. En het is toen gebouwd aan het Westerkanaal. Echt midden in de waterleidingduinen. En dat uh, werd bewoond door een machinist en zijn gezin... die daar de pompinstallatie bediende. En dit heeft daar, uh, ze hebben daar gewerkt dus tot 1935. Maar het huisje staat er nog steeds. Ik heb hier een prachtige foto. Ah, leuk. En... Uh... Als je kijkt op uh, www.zandvoort.nl... kan je die brief lezen... en dan kan je dus ook een foto zien van dat uh, huisje aan dat kanaal. En als je die foto's ziet... het is net een schilderij. Prachtig. En, en uh, zijn ze ook op zoek naar een postbode... die daar zeg maar het, uh, een half jaar wil zitten? Omdat mensen er een posttafel naar willen nou, laten versturen? Ik vind versturen het wel, naar een leuke woning voor, ik vind wel een leuke woning voor mijn zoon eigenlijk. Oh hoor. ja, kan niet weinig oh, je meinig, hebt meinig mensen op last zijn. Ja, of een jongere honk, ja, jeugdhonk. Ja. Oh, geweldig. Uh, toch weten ze toch, voor elkaar te krijgen, dat ze toch iets slopen in de omgeving. Ja. Echt. Ook al is er niks te slopen... Zij slopen wat. Ja, dat is zo die dat jongen. Dat het kanaal oh, nou, nou een gewoon oude, Dat er dan een, een, een hele vijver ontstaat. of zo. Ja, zoiets. Maar Marcus, ja? Een beetje, beetje rustig jij. Hè? Niet, niet alle jeugd is Niet alle jeugd is hetzelfde. Nee, nee de, de oude mannen of de oude mensen. wat tegenwoordig schrijven niet meer wat ze geweest zijn. Nee, dat nou, is... eh, tijd voor die landenkeuze. En je had... Wat ja, het? ik had zelf bedacht van Your Lady I'm a Man. Want dat was, die film, die, die, die, die plaat was... Uh, die man is jarig ook vandaag. Ja, echt waar? Ja, en die had ik jou gestuurd, de link. Maar, maar ja, blijkbaar uh, wordt het gewoon weer niet gewaardeerd. Uh, of... uh, maar wie, wie stelt dan die dan? Ja, uh, ja, uh, die moet je even opzoeken. Dat uh, moet ik even opzoeken. Diegene die ook vandaag jarig is, die we eigenlijk vergeten waren, is Herman nog geen. Die is uh, vandaag 70 geworden. Misschien, mag je het, uh, uh, misschien is die ontgaan, maar in de wereld eruit door werd hij helemaal, uh, helemaal uh, op een voetstuk geplaatst. Ja. Echt, iedereen uh, ging iets uh, positiefs over om te zeggen. Ik vond het... Joep vond Hek nog het leukste deed. Die zei even van hem. Hij heeft me geïnspireerd. Hij heeft me op het podium geroept, letterlijk. En toen dacht hij van dat, dat wil ik ook, Joep vond Hek. En uiteindelijk uh, uh, zei hij van wil ik een grapje nu allemaal maak, dat weet ik allemaal niet. En ik snapte ook de helft van de tijd niet waar hij het over had, maar ik vond het wel leuk. Toen dacht ik van, ja, wel eerlijk gewoon. Maar nog even die man, die was die dus vandaag jarig is. Het is uh, Peter Skellern. Okay. En het is een Britse zanger, singer-songwriter en een pianist. En hij had dus een enorme hit met de You're a Lady. I'm your man. Het is echt een okay. heel mooi nummer, heel oud. Maar hij heeft nog wel enkele sing uh, singles gehad, zoals Roll Away in 1973 en Hold on to Love in 1975. Okay. En uh, hij heeft nog de singer Love is the Sweetest Thing. Maar hij, ja, het kwam niet echt meer. Uh, helemaal uh, goed. Maar hij heeft wel de semi-klassieke muziekgroep Oasis samengesteld. Oké. Okay. En dan kijk, ik zie je nou toch weer kijken van, hé. Hey. En uh, onder andere June en Lloyd Webber en Mary Hopkin. En uh, die hebben dus wel uh, 23 in de UK albums chart be beleefd. En, nou, uh, ja. Ik ben nou toch wel echt nieuwsgierig naar hoe die plaat dan eigenlijk klinkt. Ja, nou ja ik heb hem ja, een link gestuurd, maar ja. Misschien... Ik wilde dat als de Jolande keuze doen. Nou, maar, uh, ja. We moeten maar eens kijken of we nu... Natuurlijk, uh, na de hand, volgende Willië, week... Willen jullie geen ruzie maken? Nee. Misschien dat we, nou, volgende week ben ik afwezig, want dan ga ik meedoen met Nederland Doet. Ja? Yeah? Maar die week erop kunnen we misschien nog even een special over Peter Skeller doen. Want het is toch een heel aparte man. Ah, misschien een klein stukje dan, toch? Nou, the close. je And I've had my last dance On the empty streets we My last chance with you So I might as well Get it over The things I have to say And wait until Another day You're a lady I'm a man You're supposed to Understand things are often planned to be Oké, with no restraint be mine be mine Oké, okay, zover deze Pieter Skelerend. en het heette Euro Lady I'm a man en als je dit leuk vindt filmpje met het videoclipje bekijken op youtube want er zit namelijk op de achtergrond zitten er een paar jonger lui en die, die vinden het totaal niet interessant die lopen ook weg die zitten elkaar te praten wat ik te te duwen Zeggen: nou is het al afgelopen wat een vreselijke, lang? Wat een vreselijke, vreselijke oudbollige muziek allemaal dit zegt. Nou, maakte ik allemaal net. Daar hebben we allemaal geruimd hiervoor bij ZFM. Uh, goed, Tijdingen. De, de, de, de, ja, zijn er nog dingen? die ons, uh... Nee, ik ga dat nummer even delen op onze ja? website. Gewoon alleen, alleen omdat het zo'n mooi nummer is. Ja. En uh, wat we nog verder voor het nieuws hebben. Ja? Uh, ja, ik heb hier wel iets gezien van Chinees. Oh nee, wacht. Ik had een ja? andere een hele leuke. Ja. Ja, een bruid. Die heeft een uh, rekenklunch gedumpt. En In India worden vrouwen vaak uh, uh, gedwongen uh, om ze trouwen. En de familie regelt het allemaal. Nou, er stond een, een bruid stond, uh, ze heette Lovely Singh, heette ze. Ja. Mooie naam. En uh, die stond voor het altaar. En toen vroeg ze de man om 15 en 6 bij elkaar op te tellen. En toen hij 17 antwoordde, keerde ze hem de rug toe. De familie van de onvertuinlijke man probeerde haar nog op andere gedachten te brengen. Maar ze weigde, omdat hij volgens haar ongeletterd was. En de familie is besloten daarop alle huwelijkscadeaus terug te geven. Oh... Al dus de Times of India. Want inderdaad, is een is een vreemde man. En dan sta je dan voor zijn altaar. Wel helemaal in mooie kleren. Lalala, en dan blijkt het gewoon echt zo'n zo dom iemand te zijn. Ja, dan moet je daar de rest van je leven mee, mee ja, samen het, zijn. Het kan, ik bedoel, hij, hij is... Ja, maar hij kan even heel intelligent zijn. Alleen weet hij weet niet met cijfers en letters om te gaan. Nee, dat kan natuurlijk Oh, Al, wat ook. een vooroordeelde vrouw. Ja, maar, zeg, nee, maar ze... Ze moeten eigenlijk gewoon beter kennis maken van tevoren. Want dat is natuurlijk... Uh, dat zou wel kunnen. Zelf kiezen met wie je trouwt. Nou zeg, ik vind dat wel heel ver gezocht hoor. Dat gaat wel heel ver, dat je elkaar sorry. eerst. Je moet toch wel even het kijken. Je hebt de hele voor, leeftijd toch de tijd voor, toch? Wat vervlees in de kuipen. Voor te gaan kijken naar je en denk je: God, dat is een scheel. Ja? Of uh, dat hij denkt wat een lelijke tanden. Ja, of nee, hij, dan en wat maakt dat, dan dat dan uit? Vind ik, dat vind ik dan weer. Ga je weer op uiterlijke dingen. Ja, laten, of hij stinkt heel erg uit zijn bek. En dan moet ja, je dan, dan, dan, dan mee zoenen. Nou, daar kun je, daar kun je toch, dat hoeft wel. niet. hebben ze ook allemaal tampestaan en zo voor. Dus dat kan je allemaal oplossen. En dan moet je hem zelf eerst naar de wasstraat halen. En dan kijken wat er dan overblijft. Het is de zaterdagmorgen en uh, vandaag een heel groot stuk in uh, de krant te lezen... over uh, de affaires van de VVD. Er zijn zoveel mensen bij de VVD. Het, het kan geen individu allemaal zijn. Dat wordt wel elke groep. Ja, het zijn allemaal, allemaal ja individuele. Het heeft allemaal niks met raak met de VVD. Maar er zijn er volgens mij wel tien die gewoon iets fout hebben gedaan. De boel hebben opgelegd of, of verkeerd hebben gedeclareerd, gefraudeerd. Dat soort dingen allemaal. En nu vandaag een interview met Schepers. Die uh, minister Schepers die zegt van, uh, dat de VVD echt een pootje wordt gelicht. Dat er boze geesten zijn. Nou, zo noemen ze het net al niet. Maar er zijn mensen uit de advocatuur of uit de onderwereld die willen de VVD een kopje kleiner maken. Ik dacht echt, Schippers, waar laat je je nou mee in? Kom op, gaan eens een beetje op de inhoud zitten? Ga je deze complottheorieën nog aanwakkeren ook? Moeten we jou straks nog serieus gaan nemen? En dan laat je interview en dan ga je dit soort onzin uitkramen in de Telegraaf. Nou, ik vind het echt teleurstellend gewoon. De, te, de Telegraaf bedoel je? Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, dat, dat het is een interview ontkijk. over Schippers, maar hou je gewoon hou je met andere dingen bezig. In plaats van dat het een complot is tegen de VVD. Kom op, het is allemaal aange, aangetoond dat al die mensen hebben lopen rotzooien met hun declaraties. Dat is gewoon, daar, daar ligt het niet ja. aan. Je zegt alleen van ja, het komt nu allemaal wel toevallig aan het licht. Ja, het is toch mooi dat het aan het licht komt? Is toch ja. goed? Lijkt me ja. wel. Nou, goed. Straks meer. De Today it is retreat Fall apart. Are we build a Ah, dit Mr. Wives heet het en uh, Your Own House. Uh, lekker vrolijk plaatje op de zaterdagmorgen, dames en heren. Kwart voor tien. En, uh, kwart voor tien. Ja, oh, wacht, maar. als het mee zit, als nou, dat nou, het heel wordt mee het al zit, kwart voor uh, elf. Ja wordt, ja, wordt het zomaar tien uur ook. Nee hoor, maar als het meest komt Wouter zonder, zonder wel ons zo direct even inbellen. Maar hij staat in de file. Er is vandaag een speciale dag op het circuit. Een dag? Marshalldag? Ja, een dag. Marshalldag. Marshall. Marshall. Marshall. Marshall. Yes. je hebt ook van die airmarshals. Um, hoi, hoi, hoi. Ja. Ja, en hij gaat, nieuwe, hij gaat zijn nieuwe auto gaat hij testen en zo. Ja? Dus uh, dat is wel leuk. Maar ja, en we hopen dat het gaat lukken. Maar ik heb hier een leuk bericht van een, een sterrenchef... Die heeft slechts, uh, dat is de sterrenchef Christophe Maranis die heeft slechts een halve kreef nodig... om één fles Lobstar van een halve liter te maken. Hij zegt, ik ben de eerste ter wereld die een gin maakt op basis van een levend wezen. En zo dat doen ze gelijk bij Gaia met deze tijger Hoe waanzin, een dier laten afzien enkel om aroma toe te voegen. Maar er zijn al honderden gins met verschillende smaken... en toch komt hij er nu uit met, de, met deze primeur. En de afgelopen week verwerkt hij 30 kilo kreef voor 200 flessen van zijn Lobstar gin... En uh, de zaken gaan prima. Van en binnenkort uh, begint de distillatie. Zijn. Ja, nou, ik heb wel het idee dat hij die kreeften misschien uh, daarnaast ook wel gewoon laten uh, uh, gebruiken om te, om te bakken of te koken. Ja, kreef, te moet je altijd levend. Uh, en hij zegt zelf: de kreeftjes zien niet af, want door de alcohol zijn ze meteen verdoofd. En na een paar dagen verhitten we alles. En de dampen die dan vrijkomen, laten we opnieuw condenseren. En dit kreeftedistillaat... vermengt hij dan met een gewone gin en met distillaten van peterselie en citroengras. Ah, ik hou wel van gin, maar ja, ik, ik, ik heb het niet, niet zo met schaaldieren. Nee, ik heb het ook niet zo met schaaldieren. Ja. Nee. nee, nee, goed zo. Oh, wacht. Ja, klopt, hij stond in de file op. Nou, ik ben benieuwd of het nog wat wordt vandaag. Uh, ja. Andere dingen zijn. Ja, het cassettebandje komt terug. Hey, mythes. Ah, het. Uh, ja. Sony die heeft het uh, cassettebandje geherintroduceerd. Er zit wel wat andere techniek in. Uh, waardoor die nu 185 terabyte aan data kan opslaan. Oh, het is meer een uh, memory stick geworden. Nou, het, het is wel echt nog een magneetbandje, zeg maar, zoals vroeger. Alleen, ja, er zitten vacuums in en, uh, met kristallen en weet ik wat allemaal. Maar goed, dat betekent dus dat je op één cassettebandje. Ja? 600. Uh, sorry, 65 miljoen liedjes kan. 65 miljoen van, van één cassettebandje? Op één cassettebandje. Ongelooflijk. Oh, oh daar zijn we helemaal uh, wat wil ik zeggen? Hoe moet je, waar moet je hem doen? Ja, ze zijn officieel uh, ontwikkeld om backups te maken... voor industriële, uh, ja, voor, voor bijvoorbeeld uh, Google en dat soort dingen. Uh, voor die datacentra's. Maar, uh, ja, ze komen ook op de consumentenmarkt. Dus, Oké. Okay. Wie weet, uh, zitten we straks, dan, dan kloppen straks misschien wel die... Uh, die oude films, ja. waar je, die, die zich dan in de toekomst afspelen... waar alles nog met bandjes gaat. Misschien klopt dat straks wel gewoon. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel grappig. Ik was geleden een hele koffer met, uh, met bandjes weggegooid. Dat waren natuurlijk de oude bandjes nog. Daar stonden volgens mij bij elkaar iets van 300 uh, uh, oude uh, radioprogramma's voor mij op. Dat heb ik als, als schat bij het grof vuil neergezet. Huh? neergezet. Oh, wil iemand het nog hebben? Ooit word ik misschien ontdekt. Dan belt iemand me nog op. Je, kan, uh, die, je uh, kan bandjes overdemen. Teken. Ja, ja dat heb ik al gedaan. Ik heb ze allemaal al overgezet. Dus dat komt allemaal wel goed. Uh, ja, goed. Moppie muziek, dames en heren. En uh, de band heet. Uh, uh, oh ja, pa pa Passion Pit. En het heet Lift It Up. Het is weer meer zoet. Lift Up uh, 1985. Om volledig te zijn. Dat is een goed jaar, hè? 1985. Mieter. We hebben meer muziek van hem gedraaid. En dit is de nieuwe single. het retro om over jaartallen te, te zingen. 1985. Dat is voor mij gisteren, maar voor sommigen is echt heel lang geleden. Dat is 30 jaar geleden, dames en heren. Echt wel. Maar ik begon toen met mijn radiocarrière? Oh nee, dat was nog, nog eerder. Dat was 1981 volgens mij. Goed, zaterdagmorgen. En uh, gisteren heb ik nog even Pauw te kijken. Dus uh, 11 en 12 is dat. Uh, woezig uh, hadden we daar natuurlijk debat met allerlei uh, uh, politici die daar aanschoven en uh, met elkaar in de haren, bij elkaar in de haren vlogen natuurlijk. Gisteren was Dolph Dolf Jansen. En uh, grappig, die was daar aan het vertellen wat hij, hoe hij tegen de politiek aankeek. En het grappige was, hij zat zelf te lachen. Je zag heel veel mensen om die tafel heen te kijken. Ze van, duurt het lang? Komt er nog een grapje? Echt, die staat echt vervelend stoel te kijken en Dollis zat helemaal in zijn eigen verhaal. Hij oh, die had het naar zijn zin, joh. En het is zo grappig om te zien. Ik denk, ja, man. Misschien moet je eerst het werk wat je schrijft. Voor zo'n televisieprogramma eerst een beetje voor de spiegel uitproberen. Of voor een klein publiekje. Want het is een beetje tenenkrommend. Het is een beetje tenenkrommend. Oh, grapjes ook over, over Fred teven en opstel. Ik denk ja is ook alweer een week geleden om daar grapjes over te maken. Het is ook een beetje laat alweer. Ja. Nou, ja. oh, het is gewoon te laat. Het is te laat. Oh, nou, hoe de sloot halen. Dus, maar goed, had het had zelf ontzettend naar zijn zin. En Pau die vond het op het randje. Denkt van, nou oh, wel aardig. Ik weet niet of ik volgende week nog een keer uit nodig Daar moet ik even over nadenken. Ik moet Even met de redactie over hebben. Want het, uh, dit is uh, een beetje gedateerd. maar goed. Uh, nog andere dingen? Ja, in uh, Thailand is deze week uh, een gigantische zoetwaterrog gevangen. Oh ja, ik zag hem. Uh, ja, we wisten al dat er uh, grote beesten... Uh, leefde in de in leefden in de, in, de, in, de, in de wateren. Ja. En uh, ja, tot nu toe was de grootste zoetwaterbeest was een, uh, was 300 kilo. En deze weegt 360 kilo. Oh, zo hadden we al een hele grote, maar deze net even groter. Hij werd gevangen tijdens het Amerikaanse televisieprogramma... Ocean's Mysteries, met Jeff Cobbin uh, ja, dat is een programma dat ze gaan vissen. Niet heel de de, is, is het diezelfde idioot die ook van die hele grote slangen gaat vangen? Nee, nee, nee, Oh man, dat heb ik ook wel zin in. Dan vinden ze een slang. Ja, Hoe lang ze daar, daar op zoek zijn, weet ik wel niet. Maar het lijkt of ze in een paar uur tijd dan weer een slang vinden. En die is dan... Ja, weet ik veel. Soms wel 20 meter lang of zo. Hoor. Echt een gigantisch beest. En dan gaan ze met z'n allen gaan ze erop duiken. En dan willen ze hem met dwang houden. En uiteindelijk foto's maken. En het is echt een, te, te gek voor woorden om dat te doen. En uiteindelijk laten ze hem weer los. Nou, ik hoop dat ze deze ook weer losgelaten hebben. Want... Die hebben ze weer losgelaten. Ja, al oh, goed zo. Want ik vind dat uh, als zo'n beest al zo groot is... En, dan, dan moet hij er ook wel oud zijn. dus dat is, Misschien is het vlees niet eens lekker. Nee, maar ze hebben hem gewoon, sowieso is een roch niet echt dat is heel taai. Nou is ja, sliptongetje vind ik wel lekker hoor. Dit is een grote sliptong, een hele grote. Je ja. Ja. Ja, hebt een heel klein lichaam. Het is dus allemaal van het vloed op vloedber. Van het vloedberen raar. ja. Doe dat maar weg. Ja. Je houdt niet wel dus, over. Uh, ik heb hier yes. nog een uh, mooi bericht, waar, wat ik dan wel weer leuk vind. Ashton Kutcher, dat is een bekende acteur. Yeah. En die uh, loopt als jonge vader tegen het probleem op... dat welk openbaar herentoilet er ook is... er is nooit een plek ingericht waar mannen hun kind kunnen verschonen. Nee, die zitten automatisch in de damesstabletten. Volledig onterecht, al een hmm. boze Kutcher op de Facebook. En hij zegt, het eerste openbaar toilet waar ik wel zo'n plek aantref krijgt van mij een gratis vermelding op mijn Facebookpagina. Een gratis ook, uh, vermelding, En dan wow. hashtag, be the change... Al dus op Facebook. Ja, nou, ik vind het wel. Uh, ja. Hij heeft zijn roeping gevonden. Eerst met Demi morgen getrouwd, dat was natuurlijk al uh, iets bijzonders. En nou gaat ja. hij... hij. is uh, sinds kort nog van vader, dat is wel duidelijk. Ja, dat hij ja, tegen ja. dit soort dingen aanloopt. Leuk, man ja. met de missie. Ja. Uh, uh, ja, het laatste plaatje voor uh, negen uur: is Modius Mouse en Lamp Shades on Fire. Straks een tien goede morgen voor natuurlijk vanuit Hotel Hoogland. Lijnen zijn oké. Okay. Ga erheen. Is mooi weer. Maar het is nog wel een beetje winderig, een beetje koud. Oh, kleed je er wel op. De radio Lampshade of Fire van uh, deze Morris Mouse als laatste plaat in het toebak Leeft programma. Straks, natuurlijk, een goede modder antwoord Ja, nog even een kleine one-liner, jongens. Ja, uh. we wensen jullie allemaal een heel fijn weekend. Ga lekker ja. genieten. Ja? ja. Ik ga vanavond naar, uh, naar de Babbelwagen. De Oh ja, over ja. de KNR. Ja, en ik droomde vannacht dat ik er was en dat ik in een andere zaaltje moest bingo, hè Terwijl ja? ik voor de Babbelwagen betaald had. Dus heb je ja. toch af en toe wel een beetje een rare, rare droom? Oké. Okay. Nou, hey, bedankt ik voor het luisteren.